Uur. Gert Bruck met het nos journaal De Oostenrijkse bondskanselier overlegt op dit moment met de president van het land over de weg naar nieuwe verkiezingen. De vraag is onder meer of de bewindslieden van de FPÖ in de demissionaire regering aanblijven of dat ze worden vervangen door bijvoorbeeld een deskundige van een ministerie. De conservatieve bondskanselier Koert verbrak gisteren de samenwerking met de rechtspopulisten wegens een schandaal rond vicepremier en FPÖ-leider Strage.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 Deze week werden twee Saoedische olieinstallaties aangevallen... en vier olietankers gesaboteerd. Saudi-Arabië zegt dat Iran erbij betrokken was. Teheran spreekt de beschuldiging tegen. Het weer, vooral in de zuidelijke helft, mogelijk wat regen. Vanmiddag op meer plaatsen pittige buien met kans op onweer... en veel regen in korte tijd. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Vanavond en vannacht minder buien, morgen wisselend bewolkt... enkele regen- en onweersbuien... en de maxima liggen tussen 15 en plaatselijk 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In 2018 is 53.265 keren het woord klootzak getweet. Doe eens lief. Dankjewel. je Namens het internet en sieren. Welkom bij ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Zf het verluid van, van Zandvoort. Zf Dit is ZFM. De jumbo Racedagen. bij Max Verstappen. Ruffen. Welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen. Driven bij Max Verstappen.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 En wat voor mensen komen hier dan nu met een met een ingegroeide teenagel of uh, gaat dat dan verder? Nee, vaak is het een, een schrammetje, uh, een enkoekje wat geschwikt is door de duinen. En dat is eigenlijk wel het hoofdzaken wat we nu binnenkrijgen. Dit zijn wel goede evenementen voor jullie. Ja, dit zijn uh, voor ons op zich hele leuke evenementen om te staan. Uh, uh,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 Taking my soak into the masses Writing my poems for the future Till it broke up and it rained down, it rained down like I wanna stop We can't ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 Him out again Free, don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him You ain't getting over him I got no rules, I count him I got no rules, I count him I got no I got I, got I, got I, got I, got I keep pushing forward Oh no!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 uh, dat stukje klassieke muziek, wat je in het begin van de uitzendingen hoorde. Dat ja, was de maar ook als je hier rondloopt, zie je de vlaggen. En je ziet al uh, welkom 2020. Zelfs op weg hier naartoe, zie je overal uh, bij de huis al de geblokte vlag uithangen. Mensen ja. zijn er gewoon helemaal klaar voor. Mensen hebben er zin in. Ja, dat snap ik ook. Ik ben hier ook met mijn zoontje, moet ik heel eerlijk zeggen. En daar hebben we een telefoontje, en dat is uh, Willem. Uh, goeiedag Willem. Jij belt vanuit het veld. Ja, dat klopt. Uh, ik hoor het uh, goed. Ik hoor je goed. Ja. Oh. Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik uh, zat net uh, met jullie mee. Ik luister ook uh, even in foto's. wat hier allemaal is uh, afgespeeld. Maar... Iets duidelijker in de microfoon, uh, Willem. Nou ja, hij zit er wat even ondergoed. Maar goed, uh, ik wil even antwoord geven op een van de vragen uh, die net bij jullie opkwam. Waarom die met zo'n oudere auto rijdt? Nou, dat heeft te maken met regels die er zijn in de familie. Er mag niet gereden worden met... Uh, uh, recente auto's, de auto's die gebruikt worden voor auto's die vijf jaar of oude of vijf jaar zijn vandaar dat ze rijden met een oudere redboerden oh ja dat ja, uh... dat, ja de, de teams zijn strikt restricties uh, gebonden uiteraard, anders zou je zo'n evenement kunnen gebruiken om uh, als test nou ah ja, dat is uh, verder van dat, stad. Uh, Ik heb een 7 jaar 8 jaar auto. Dat is echt niet van die met de hele dag. Uh, Vandaar dat je met de auto blijft. Ja, de familiedagen, max de familiedagen wat er vandaag allemaal op geweest is. We hebben onder andere de Masta NX 5 race gehad. Nieuwe klassen hier uh, met de nieuwe masta. Leuke spannende race begonnen door uh, Anders Piraten. Uh, uh, er gebeurt veel meer als Marceloen natuurlijk. We hebben zo dagelijks de tweede race van die keer de weekend van de is het wereldkampioen van Gisteren al een race rijden. Het is daardoor staan die aan de vloog voor hun tweede race. Daarin hebben we drie Nederlanders actief. En ik zat hier een en Wilt Langeveld. Dus de placering gisteren was het niet dat Een e en vandaag zijn uh, ook de beste Nederlander geweest in kwalificatie, herfstelijke taal, een uh, uh. race, overigens, die uh, ja, in heel Europa uitgezonden wordt live op uh, Eurosport. Kan zijn Eurosport 2, maar toch ook in een uh, mooi flight, Grand uh, Transport, wat dan weer uh, ja, maar... op gaat. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké, okay. ja. ja, nee, de, de verbinding was even uh, ja, nou ja, verbinding ja, een inderdaad. beetje slecht. Ja. Dat, uh, ja. uh, waar sta jij nu Willem? Ik uh, ben nu in de uh, paddock. Ik ben in de van de WTCR. Die uh, heeft opmaken om zo dadelijk naar de stad te gaan om uh, hun race te gaan rijden. Ja.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 Ik is mm -hmm. ook veel meer budget, dus Ik zou er dan veel meer kunnen vertrekken. Dat dus is allemaal ja. een, een restrictie. En uh, zo dat daar wat dat daar uh, gelijk kansen zijn voor de bedrijf. Oké, okay, uh, uh, uh, had jij dan nog wel iets bijzonders nu uit het veld? Nee, uh, verder niet. Net wat <lacht> zeg, uh, we maken het op hier voor de start uh, van de race. Uh, van de we gaan hopen uh, dat de Nederlanders die in zijn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 ZFM, ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. Als je beetje wilt chillen is het geen Ze me, mijn nummer dan ga ik wel komen want ik ben flexibel Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel Ik kan niet voor je liegen. we willen wat verdienen Nou ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd te grote ogen Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies we slapen Niets knuffel, iets echt je wekken. Ik ben met Ronnie Flex van we Rokerwex stellen, stacks of sturen facturen En je ma is echt, ze haalt van gek, haalt van seks Nu wil ik er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 ik heb blank en ducks. Als je bitch wilt chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb blank. en Ik heb blank. en Als je bitch wilt chillen, als je bitch wil chillen, als je ja bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, als je bitch wil chillen, chillen, wil chillen, wil chillen, wil chillen. Als je bitch wil chillen.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 Er zijn de meest fantastische plannen met, met landingsvoertuigen, pieren die mensen willen bouwen... Ja. ...om maar mensen hier naartoe te krijgen. Ja. En, dat, uh, nou ja, het zou wel fijn voor zijn voor het verkeer als er ook andere opties omdat komen. Omdat het natuurlijk. deze dagen heel erg meevalt. Er stonden geen files. Nee. Het is heel, uh, heel rustig op de weg. Mensen kunnen gewoon hier goed komen. Mm -hmm. Dus het, uh, het gaat heel goed.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 De vooraan de rij. Uh, en zometeen komt Max op het podium, zei je? Ja. Hoe laat is dat precies? Nou, als het moet hij er nu zijn. Uh, wij hebben namelijk nog geen zicht op het podium hier. Maar het feit dat ik nu allemaal mensen al die kant op zie lopen, kan mm -hmm. dat volgens mij niet lang duren. En zal hij daar uh, inderdaad elk moment zijn. Dat, uh, ja. En dan hoop ik dat uh, zometeen nog uh, een paar mensen uh, inbellen. En we krijgen zometeen hier ook nog uh, de mensen van de horeca aan tafel. En dan gaan we daar ook nog eventjes over uh, heel benieuwd over hebben. Of veel daar wel niet... Uh, Achter zitten. Ja, want dat is ook natuurlijk een heel erg. Als uh... kijkt, het zijn zoveel horeca en, en dingen geregeld. Dat uh, ja, en dat, uh, ja, dat zie je zeker. En ik vraag me ook af in hoeverre uh, het nou ook heel gunstig is voor hun om op zo'n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 Ik blijf gaan, de rijkbaan is rijbaan. Ja, maar blijkbaar is niemand hier om me wat te zeggen. Ah. Nummer 1, ben de man op de trek. Rook, runner aan de road, Ben de man op mijn plek. De meeste mensen dachten zo van. Hij is de zoon van. Nu chill ik op mijn sofa. spend ik al mijn cash, yep. Ik heb de formule, je kan rekenen. op bij de rode city. geeft me vleugels, want ik race je zo voorbij. Die breaker is van mij, ik kan niet winnen van de best. Gozer, ik snel je afgap. Ik heb niet eens een mes nodig. Me ik van de whole crew, helemaal half cool De jongste speler in deze game. Maar niet echt of ik het volgende keer weer zo doe. De Grand Prix formule. Ik ben nog maar begonnen, ze vinden me zo goed. Maxi, neem de beker mee. verstappen, maar Back. En ik ben down en ik ben kapitein van de whole crew Ik ken de new en de old school Rijd met zoveel bloed uit Spanje Doe het voor oranje, doe ik voor je land Wat fucking folks liep dan je shit Ik ben op Dreef en ik pop een campagne shit Wakker de winst, ik ben pop een champagne in mijn circuit Want dan win ik de strijd van je Welkom in mijn gamen, welkom in mijn genre Ik van de whole crew, hou m'n hoofd cool jongste rijder in deze game Maakt niet uit of ik het volgende keer weer zo doe Grand Prix, Formule 1 Hoe ik op cruise, maar ik rijd zo slow deze Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden mij zo goed. Maxi neemt de baby mee. Maxi, we stappen, we stappen, we stappen, stappen. ZFM, het geluid van Zandvoort.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 Het is. hartstikke goed. Ja, ja, ik hoorde net dat het een stuk drukker is dan gisteren. Ondanks dat het minder mooi weer is. Ja, dat, eh, je ziet hier ook, als je uit het raam kijkt, echt de publieksstromen alle kanten ja. uh, opgaan. Ja, dat... Vanochtend in de uitzending hadden we de directeur. Uh, en die vertelde gisteren 40.000. En vandaag uh, hopen we toch weer net als vorig jaar op de 100.000 te komen. 100.000 bezoekers, dat ja, is toch ben. wel. Uh, bizar veel. Uh, uh, um,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 naar het uh, circuit uh, ja, lopen. Je ja, dat je het volgend jaar ook <laughs> kunt... Nou, nee, ik denk het dat niet. Dat, uh, <laughs> ik hoop het wel, stiekem, ja. moet ik heel eerlijk zeggen.